You yeah, might ...het vorige hebben over het Koninkrijk van God. En het wordt waarschijnlijk een serie. Het Koninkrijk van God. Yeshua heeft in de evangelie meer als tachtig keer... ...over het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der hemelen. Er zit geen verschil in. Ze worden door elkaar heen gebruikt. Dus het Koninkrijk van God is hetzelfde woord als, of dezelfde betekenis... ...als het Koninkrijk der hemelen. Nou, wat houdt het nou precies in dan? Als het zo belangrijk is dat Yeshua het tachtig keer erover heeft dan moet dat wel iets heel bijzonders zijn. Nou, laten we daar gaan kijken van wat is dat koninkrijk? Wie is de koning over dit koninkrijk? Waaruit bestaat dit koninkrijk? Wat zijn de kenmerken daarvan? Hoe word je onderdaan van dit koninkrijk? En hoe leef je in dit koninkrijk? Want het houdt je heel erg bezig, dat koninkrijk. Althans mij wel. Van wat is dat koninkrijk nou? Het koninkrijk van God is het grootste koninkrijk op aarde... Het ontvat de hele wereld en zijn onderdanen vind je in alle landen van de wereld. Het gaat dus overal doorheen. Het is niet zeg maar, zoals ons koninkrijk, Nederland, dat een aparte plek heeft op het westelijk halfrond. Nee, het koninkrijk van God, dat begeeft zich eigenlijk overal doorheen. Het maakt niet uit tot welk Aardskoninkrijk koninkrijk of welke republiek of wat ook je behoort. Het koninkrijk van God gaat daar dwars doorheen. Nou, ik heb daar een afbeelding van gemaakt van de aarde... En je ziet dan hier zie je dan Nederland liggen, een klein stipje. Maar het koninkrijk van God bevat dit dus allemaal. Dan gaat het dus dwars doorheen. Het heeft dus niks te maken met dus de standaard menselijke koninkrijken. Het is een koninkrijk wat hoger is. Jezaja 40 vers 28 zegt, weet u het niet, hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, Yahweh, de schepper van de einde der aarde... Wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Wie is de koning van dit koninkrijk dan? Want als dat zo'n groot koninkrijk is, dan moet er ook iemand zijn die aan het roer staat. Nou, dat is ook zo. Er is één koning over deze wereld en dat is Yahweh de schepper en vermeerder van alles wat geschapen is. Yahweh van de legermachten is zijn naam. Wordt regelmatig gezegd ook, psalm 59, vers 14, vernietig hen in hun grimmigheid, vernietigen zodat zij er niet meer zijn. Laat we weten dat God heerser is in Jacob, ja, tot aan de einde der aarde, Sela. Dus David wist het ook al, dat God dus regeert over het hele aardrijk. En nog verder, het is niet alleen tot het einde van de aarde, het gaat tot het einde van het heelal. En dat is onmetelijk dat hebben ze nog steeds niet kunnen opmeten. Ze hebben nog steeds, wat ze ook hun best doen, geprobeerd om daarin ja, te forsen. Van hoe groot is dat nou? En tot waar bevindt zich dat? Steeds weer komen ze erachter. Dan denken ze dat ze het einde bereikt hebben. Nee, dat dachten ze twee jaar terug. Dat ze een beetje het idee hadden van nou, we snel, nou hebben we het een beetje in kaart. En vorig jaar komen ze erachter van... Hey, het stukje wat wij nu kennen, dat is maar een heel klein stukje van wat er werkelijk is, want wij komen achter dat het nog vele malen groter is. Het is niet te bevatten voor de mens. Het is gewoon niet te bevatten. En dat is Gods koninkrijk. Psalm 24 vers 10 zegt: "Wie is hij deze koning der eren? Yahweh ja, van de legermacht. Hij is de koning der ere, Sela." Hij is degene die de koning is over dit machtige koninkrijk wat overal doorheen verweven zit. Waaruit bestaat dit koninkrijk dan? Van is het dan net zoals in Nederland? Wij hebben dus een aantal provincies. Het heeft bijna elk land. Hè? Elk land heeft dus, bestaat uit provincies of rijksgebieden of hoe je het ook noemen wil. Nou, dat is in principe met dit koninkrijk ook. Het is begonnen met Israël, Juda en Ephraim, zijn verbondsvolk, Israël en Juda. Psalm 135 vers 4 zegt, want Yahweh heeft zich Jacob verkoren, Israël als zijn persoonlijk eigendom. Daar is mee begonnen. Hij heeft een volk uitgekozen. Dat volk heeft niet hem gekozen, maar hij heeft dat volk gekozen. En heeft gezegd, maar ik kies jullie. Ten eerste om mijn wetten te doen, maar ten tweede ook om mijn wetten uit te dragen. Om als een licht voor de wereld te fungeren. Jezaja 41, vers 8. Maar u, Israël, mijn dienaar, u, Jacob, die ik verkozen heb... het nageslacht van Abraham, die mij lief had. Jezaja 45, vers 4. Tervillig van Jacob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Dus op het tijdstip dat ze uitgekozen worden... kenden ze ja niet, niet meer... Ik denk dat in het voorgeslag ze wel hem gekend hebben, maar dat was helemaal weg. Het was gewoon verwaterd. En op dat moment kennen ze hem eigenlijk niet meer. Maar hij is niet vergeten. Hij roept hun. Hij geeft hun een erenaam Israël. En zet ze vast als zijn volk. En dat is nog steeds zo. Het is een eeuwige verkiezing. Eeuwig betekent eigenlijk oneindig en het is nog steeds zo. Het is niet geëindigd, het is nog steeds zijn volk maar ook de uitverkorenen uit de wereld. Sommigen hebben het dan over Efraim. ga ik zo op in. in 49, vers 6 staat... Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten... de stammen van Jacob... en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Nou, voor ons is het makkelijk omdat, omdat we na de Tweede Wereldoorlog zitten... Om dit in zijn volle merites te zien. Hè? Van degenen die gespaard werden van Israël. Die werden teruggebracht. Met de en dat drukte hem maar ten dele. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En toch zegt God dat het te gering is om er één de stammen van Israël en van Jacob terug te brengen. Hij heeft nog iets anders in zijn plan. Hij zegt ik heb hem ook gegeven tot een licht voor de heidevolken om een heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dus niet alleen zijn eigen volk, Israël, wat hij uitverkoren had. Nee, hij gaat nog verder. Het zou best kunnen, wat gezegd wordt, dat Ephraim verborgen zit in de kerken. Verborgen onder het christenvolk, om dat zo te zeggen. Dat zou goed kunnen, dat een heel groot gedeelte daarvan als Ephraim. toch denk ik dat het niet helemaal waar is... Ik denk dat er ook gewoon heel veel heidenen in de kerken zitten. Om het even zo te noemen. Hey, Paulus die noemt ze ook zo. Hè? Er zijn allerlei beloftes, zegt Paulus, over de uitverkorenen uit Israël. Maar er zijn ook allerlei beloftes voor de heidevolken. degenen die tot geloof gekomen zijn. Dus dat is gedeeltelijk Efrem, maar ook gelukkig. Ook de mensen die in principe niet tot het volk Israël behoren. Want anders zou deze zin... Totaal niets voorstellen. Want waar heb je het dan over? Als hij het heeft over alle stammen van Jacob en van Israël... dan heeft hij het ook over Efrim. Want die zit bij de stammen van Israël. Dus die zijn daarbij ingesloten. Nee, dit gaat echt over... dat wij er ook bij mogen horen. Goddank. Dat is natuurlijk zoiets groots... dat God besloten heeft om niet zich alleen maar... met zijn eigen volk te bemoeien... maar dat hij ook gezegd heeft... Maar luisteren, ik wil heel graag dat ook de heidenvolken erbij mogen horen... Nou, dat is onvoorstelbaar, vind ik. Wat zijn de kenmerken van dit koninkrijk? Gerechtigheid, vrede en blijdschap in de heilige geeststaten. Je in 9 vers 6 aan de uitbreiding van deze heerschappij. En aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David... en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen... door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van Jawe van de legermachten zal dit doen. De heerschappij die hij zelf vestigt, ja, van de legermachten, die zal zorgen dat er aan de vrede geen einde zal komen voor David en zijn koninkrijk tot in alle eeuwigheid. En er zal recht en gerechtigheid zijn ook van nu aan tot in eeuwigheid. Jesaja 11 vers 6: een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij het geitenbokje neerleggen een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Dat is op dit moment onvoorstelbaar. Dat, dat is gewoon niet zo. Dat zou we wel willen, maar dat is onmogelijk. Het is niet mogelijk dat een luipaard bij een geitenbok zo neerlegt, hij vreet hem op. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee. Ja, dat gaat ook fout. Heel de schepping is op dit moment daar nog niet aan toe. Hoe graag we dat ook zouden willen. Wij krijgen dat niet voor elkaar. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een slang, zijn voedsel zal stof zijn. Ze zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, zegt Yahweh. Nou, waar is dat dan? Dat is dus in de berg Sion, in Jeruzalem. En hier kijken we naar uit. We kijken naar uit dat dit zal gebeuren. Je kunt je bijna niet voorstellen... Het feit dat een leeuw stro zal eten, betekent dus ook dat heel zijn gebit zal moeten veranderen. Hij heeft nou een gebit om dus vlees te eten, om het echt te verscheuren. Een koe heeft stompe tanden, dus hij moet echt stompe tanden krijgen om zeg maar, stro te kunnen eten. Nou, slang, zijn voedsel zal stof zijn. Wat je daarmee voor moet stellen, weet ik niet. Op dit moment is dat ook natuurlijk een, een aaseter. En wat, ja, wat wordt er dan bedoeld met stof? Hij gaat wel in het stof, maar dat gaat hij al vanaf het begin. Maar het maakt niet uit, want de wolf, de leeuw en de slang, zij zullen geen kwaad meer doen. En ook geen verderf meer aanrichten. Hun bloeddorst is over. Ze zullen heel wat anders gaan doen. Dus echt, het verscheuren is er niet meer. Het op zoek gaan naar prooi, het is er niet meer. Ze kunnen gewoon gezamenlijk optrekken en gezamenlijk naast elkaar gras eten. Nou, ik heb hier dan een plaatje daarvan. Ja, dat is op dit moment gewoon niet voor te stellen dat dat zal gebeuren. Romeinen 14 vers 17 zegt... Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken... maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. Wat hier dus ook al staat. Hoe word je nou onderdaan van dit koninkrijk? Want als dat dan zo'n geweldig koninkrijk is... Met vrede en met recht en gerechtigheid, ja, dan zou je willen dat iedereen daar toch onderdaan van werd. Nou is dat al heel moeilijk, hè? In de wereld is dat al heel moeilijk. Je kunt niet zomaar van het ene volk naar het andere volk overstappen. Het is een stukje makkelijker geworden met de Europese Unie. Kunnen we makkelijk ons van het ene plek naar de andere plek begeven om. Te gaan werken of te gaan studeren, wat ook. Maar we kunnen niet ineens zeg, maar naar Bulgarije gaan zeggen en zeggen: Moest luisteren, ik ben nu vanaf nu ben ik een Bulgaar. Dat wordt niet geaccepteerd. Nee, je bent geen Bulgaar, je bent gewoon Nederlander. Dat verandert niet. Nou, hoe word je dan onderdaan van dit koninkrijk? Enerzijds door geboorte, natuurlijke geboorte, het uit Israël. Dat is zijn volk, dat is zijn uitverkoren volk, zijn eerstgeboren zoon. Jeremia 30 vers 3 zegt, want zie, er komen dagen spreekt Jahwe dat ik een ommekeer zal brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël en Juda, zegt Jahwe. En ik zal hen terugbrengen naar het land dat ik hun vader gegeven heb en zij zullen het in bezit nemen. Nou, daar zijn we getuigen van. Hè? Ik heb dat niet meegemaakt in 48. Mijn ouders wel. We hebben dat gezien, maar niet erkend. Hebben niet gemerkt dat dat een belofte is die God gevuld heeft hebben dat alleen maar als politiek gezien maar niet als een vervulling van de belofte wat ik niet snap maar je hebt, je hebt het toch gezien je hebt toch gelezen, je leest toch in de Bijbel en je ziet toch dat hij zegt dat dat waar is geworden hebben ze niet onderkend sterker nog, ze bleven volhouden nee, de kerk is in de plaats van Israël gekomen en Israël heeft afgedaan God zegt dat anders want als dit waar is ja, dan is het gewoon, hetgene wat gebeurd is in 48, was gewoon een godswonder. En dat is het volgens mij ook. Het is nog steeds een wonder dat ze daar zitten. Ook al worden ze aangevallen door bijna heel de wereld. Toch beschermt God hen. Jeremia 30 vers 22, en u zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een god zijn. Nou, hier kunnen ze op pleiten. Als hij dat zegt en het is niet veranderd, dan geldt dat nog steeds zo. En je komt ook mensen tegen die dat ook gewoon zo zeggen. We waren zelf een keertje. Toen zaten we nog in de Christmiddenkerk. Synagoge in Middelburg. Ik had daar een avond georganiseerd. Samen met die gazan daar zo. En hij zit dus gewoon te vertellen. Van hoe het eraan toe gaat. In, de, in hun synagoge. En hij zong op een gegeven moment. Psalm 23 voor. Geweldig. Omdat, uh... En toen kreeg hij een vraag. Want hij vertelde dus. van Hij was nog maar heel... Kort eigenlijk waren zij mee bezig met die synagoge. Daarvoor was hij dus uh, seculier. En tot verandering gekomen. En gazant geworden in die synagoge. En de ouderling van de gemeente die vraagt maar... Wat betekent dat nou? Om dus zeg maar uh, zo gazant te zijn en zo. Ja wat betekent dat? Ja hij zegt maar wat zegt dat nou in die relatie naar God toe? Hij zegt ik ben een zoon van God. Ho ho ho zegt hij. Ho ho zegt hij. Dat kun je niet zomaar zeggen hoor. Je kunt niet zomaar zeggen, oh niet, zegt hij. Maar dat staat in de Bijbel. Dat staat er gewoon. Wij zijn zijn eerstgeborenen. Dat staat er. Dat is toch waar, toch? Als zoiets tegen u gezegd zou worden, dan zou u dat toch ook zeggen? van, ik ben, Ja, nee, maar dat is anders. Nee, dat is niet anders. Hun zijn echt kinderen van God. Dat staat, het hele Oude Testament staat daar vol van. U zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En daar kunnen ze op pleiten. Sterker nog, God houdt hun daar ook aan. Remia 31 vers 1. In die tijd spreekt Yahweh. Zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Daar zit geen twijfel in. Dat is gewoon een vaststelling. Dat is gewoon zo. Dat zal zo gewoon gebeuren. Rubië 31, vers 35: Zo zegt Yahweh, die de zon tot een licht geeft overdag, en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept zodat de golven bruisen, Yahweh van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen, dus de zon, de maan en de sterren, ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt Yahweh: Dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Dat is nog steeds niet zo. Hè? Als je naar buiten, zo simpel is het. Als je naar buiten gaat en je ziet de zon... dan weet je dus dat het zijn volk is. Als je s'nachts de sterren ziet of je ziet de maan... dan weet je dat Israël zijn volk is. Zo simpel heeft God het gemaakt om dat te weten. Zo simpel. Iedereen kan het weten. Jeriemie 31 vers 37. Zo zegt Yahweh als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden... dan zou ook ik heel het nageslag van Israël verwerpen... om alles wat zij gedaan hebben, spreekt Yahweh. Zoals ik net al zei, het is bijna onmogelijk. Ze zijn er zo ontzettend veel mee bezig geweest... om dit te kunnen opmeten. Daar wordt zo ontzettend veel geld aan gespendeerd. Want dat willen ze weten. Waarom? Ik denk... omdat ze heel graag willen dat dit gebeurt dat Israël verworpen wordt. Het is toch een soort naijver. waarom dus zeg maar al die raketten en al het tuig de lucht ingeschoten worden. Want als er één belofte van Jaweh verloren gaat... dan is hij God af. Als ze hem kunnen betrappen op één leugen... dan stelt alles niks meer voor. En dat zal niet gebeuren. Het zal niet gebeuren dat God... We trappen het op een leugen, want Hij ligt niet. Wat dus inhoudt dat Zijn volk tot in alle eeuwigheden Zijn volk zal blijven. De wedergeboorte, de wereld, zo worden wij onderdeel van het Koninkrijk. 2 koningen 17, vers 13, toen Javen Israël en Juda door de dienst van alle profeten, van alle zieners, gewaarschuwd had. Bekeer u van uw slechte wegen en neem mijn geboden en mijn verordeningen in acht over inkomstig heel de wet die ik uw vaderen geboden heb, die ik tot u gezonden heb door de dienst van mijn dienaren, de profeten. Jeremia 4 vers 1. Als u zich bekeert, Israël, spreekt Jahwe, bekeer u dan tot mij. En als u uw afschuwelijke afgoden weg doet van voor mijn aangezicht en niet meer rondzwerft... Ik heb zeker gehoord dat Efraim zichzelf beklaagt. U hebt mij gestraft. Ik ben gestraft als een ongetemd kalf. Bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Want u bent Yahweh mijn God. Nou dat bekeren dat is dan de wedergeboorte. Dus Efraim. Die beklaagt zichzelf bij God. En die vraagt. Die roept erom. Want ik ben gestraft. U hebt mij gestraft. Dat herkent hij dan ook. Dat God hem gestraft heeft om alles wat hij verkeerd gedaan heeft. Maar Heer, bekeer mij dan. Want dan zal ik bekeerd zijn. Roep u tot mij terug. En dat heeft God gedaan. God is niet anders bezig geweest als terugroepen. Keer weder mijn kind. Keer weder mijn kind. Handelingen 13 vers 44. En op de volgende Sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Kun je bijna niet voorstellen de hele stad komt samen om het woord van God te horen. Waarom? Omdat Paulus en Barnabas daar dus gepreekt hadden voor de joden, de proselieten en degene die God loofde staat er. En wie dat dan precies waren staat er niet bij. Maar toen de joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Ze spraken niet alleen tegen, maar lasten er ook. Dus ze komen samen bij die synagogen. Die hele stad. En de joden die waren er blijkbaar al in die synagogen, denk ik. En die zien die menigte. En ze kunnen het niet hebben. Ze kunnen het niet hebben dat Paulus en Barnabas... dus niet alleen het verhaal over de bekering en terugkering naar God... vertelt aan de joden zelf. Maar dat hij het uitbreidt. En wat doen ze? Ze maken Paulus... En ze gaan lasteren wat hij zegt. Ze gaan het niet alleen ontkennen wat hij zegt, wat gebaseerd was op het oude testament notabene. Want er was geen nieuw testament. Dus ze ontkennen eigenlijk hun eigen beleidenis. Maar ze gaan nog een stapje verder. Ze lasteren ook. En lasteren, dat is dus ook zeg maar, tegen de naam van God in opstand komen. En dat alleen uit afgunst. Hè? Uit jaloezie. 13 vers 46. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig. Het was nodig. Dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Nee, dus tot het volk van God. Dat heeft Paulus en Barnabas. Hebben dat ook heel serieus genomen. Van mezuisteren. Dat is het volk wat als eerste uitgekozen was. Maar. Aangezien u het verwerpt. En u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt. Nou, dat is een scherpe opmerking. Hè? Doordat ze dat woord belachelijk maken en ontkennen. Geven ze aan dat ze zichzelf het eeuwige leven niet waard achten. Dus ze doen daar afstand van. Ze zeggen hun kindschap op, zou je kunnen zeggen. Zie. Wij wenden ons tot de heidenen. Hij maakt er geen drama van, Paulus. Ze blijven eigenlijk heel rustig. Het wordt alleen wel heel scherp neergezet. Van moest luisteren. Het gedrag wat jullie vertonen, betekent dus dat jullie jezelf het eeuwige leven niet waardig acht. Dat is de consequentie van jullie gedrag en wat jullie zeggen. En dat houdt dus in, wij wenden ons voortaan tot de heidenen. En dat is dus niet meer het volk van Israël. Dit houdt niet in dat hier God mee zegt... ...van dat de kerk nou ineens of de christen ineens in plaats is gekomen van Israël. Totaal niet. Dus hoe dat er ingeslopen is, weet ik niet. Maar dat heeft daar helemaal niets mee te maken. Dit is gewoon een opmerking die Paulus maakt... ...over het gedrag van die mensen in die stad. Vers 47. Zo immers heeft de Heere ons geboden... Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, omdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat Paulus en Barnabas terugkeren tot de originele opdracht die ze gekregen hadden. En de originele opdracht was een licht te zijn voor de heidenen. En steeds heeft hij geprobeerd om elke sabbat naar de synagoge te gaan en van daaruit het evangelie te verkondigen. En iedere keer bleek dat hij uit de synagoog uitgekikt werd en dat hij dus toch naar de heidenen is gegaan. Maar het ging altijd via de synagogus. Johannes 3, vers 3, Jeshua antwoordde en zei tegen hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nou, tegen wie zegt hij dat? Tegen een van de voormannen van de Joden. Nicodemus die komt s'nachts bij hem en die stelt een aantal vragen en Yeshua die verbaast zich die zegt ben jij een leraar in Israël en weet jij deze dingen niet dat hoor jij te weten maar hij weet het gewoon niet die man snapt er niks van die gaat zo ver dat hij zegt maar moet, moet je dan als man moet je dan terug de baarmoeder in dat kan toch helemaal niet nee dat kan ook niet maar daar heeft hij het ook niet over hij heeft over dat je dus opnieuw geboren moet worden, dat je een geestelijke wedergeboorte meemaakt. Dat je terugkeert op je schreden, dat je eigenlijk bukkeert en omkeert naar God. Daar heeft je show over. 1 Petrus 1 vers 23. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat door het levende en eeuwig blijvende woord van God... Worden tot een levende hoop door de opstanding van Yeshua de Messias uit de doden. Het is niet losverkrijgbaar. Als Yeshua de Messias niet uit de doden was opgestaan... dan hadden wij geen hoop. Dan was er niets. Maar die hoop hebben we nu wel. Want hij is opgestaan tot een levende hoop, zegt Paulus. En dat herken je zelf ook. Want alleen maar door hem hebben wij die hoop gekregen. Wij die opnieuw geboren zijn... en nee... Wij zijn niet opnieuw geboren uit vergankelijk zaad. Wat verloren gaat. Nee, uit onvergankelijk zaad. Net als dat Yeshua dus geboren is of verwerkt is door onvergankelijk zaad. Door het spreken van Yahweh. Hoe leef je nou in dit koninkrijk? Volgens de wetten voor het koninkrijk. Dat nou, is een beetje kort de bocht. Hè? Volgens de wetten, van, dat hebben wij natuurlijk ook. Wij hebben ook allerlei wetten hier in Nederland. Worden helaas ook niet allemaal gehouden. Er zijn heel veel mensen die... Voordat ze wat doen, even schichter om ze heen kijken. Is er geen politieagent in de buurt, dan durf ik wel bepaalde dingen te doen. En eigenlijk zou het zo moeten zijn, maar eens Als je ervan overtuigd bent dat jij dus een ingezetene bent van dat koninkrijk, en je bent daar trots op, dan zou je gewoon die wetten van dat koninkrijk moeten houden, toch? Want dan ben je toch blij dat je erbij mag horen. Nou, zo werkt het wel in dit koninkrijk. Wat zijn de wetten? De Torah, de profeten, de psalmen, kortom de hele Tanach. En zo spreekt Yeshua er constant over. Yeshua, als hij dus wat aanhaalt uit het Oude Testament... dan zegt hij heel vaak van, er staat geschreven in de wet... maar dan haalt hij een stukje uit de psalmen... of hij haalt een stukje uit de profeten... of hij haalt ook een stukje uit de Torah. Dus voor Yeshua is uit het hele Oude Testament... zoals wij dat zijn gaan noemen, is de wet. Dat zijn de wetten waarop het Koninkrijk gebaseerd is. Deuteronomie 30, vers 19... Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u... Het leven en de dood heb ik u voorgehouden. De zegen en de vloek. Kies dan het leven opdat u leeft. U en uw nageslacht. En die keuze ligt er gewoon. Voor ieder van ons. Die keuze ligt er. Kies het leven. Maar niet de dood. Spreuken 7 vers 2. Neem mijn geboden in acht en leef. En neem mijn onderricht in acht als je oog appel. Nou je moet maar eens proberen. Hè? Probeer maar eens gewoon je oog open te houden. En met je vinger. Tegen je oog aan te duwen. Dat gaat je bijna niet lukken. Omdat je automatisch ga je toch je oog dicht doen om je oog te beschermen. Want zo dierbaar is jouw oog. Je oogappel. En hier staat dat je dus zijn geboden in acht moet houden en ze na moet leven. Net als dat je zo voorzichtig bent als met je oogappel. Nou, dat is heel wat hè. Dat betekent dus dat je iets heel teer moet onderhouden. En dat je moet uitkijken, dat ja, er hoeft maar iets te gebeuren met je ogen en je bent blind. Dus je wilt niet dat er iets mee gebeurt. Nou, als je dat, als je eigenlijk alleen maar dit onthoudt van vandaag, dat je zijn geboden moet onderhouden, net als dat je dus zo voorzichtig bent als met je eigen oogappel, ja, dan heb je al heel wat gewonnen, denk ik. Ezekiel 20, vers 19: Ik ben Java, uw God. Ga in mijn verordeningen, neem mijn bepalingen in acht en houd die. Zo simpel is het gewoon. Het is niet moeilijk. Ze zijn niet ver weg. Dat dus zegt Mozes het al. Het is niet ver weg. Het is niet aan de andere kant van de zee dat je de hemel moet overzwemmen. Nee, het, is, het is zo ontzettend makkelijk. Hou ze gewoon. En volgens Yeshua, de levend geworden Torah. Matthäus 12, vers 25. Yeshua echter kende hun gedachten en zei tegen hen... Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is wordt verwoest en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, stand houden. Dat betekent dat als dat originele koninkrijk, waar eigenlijk Israël tot toe uitverkoren was, die wetten die voor Israël ingesteld zijn, als wij echt overgezet worden in het koninkrijk van God, dan worden wij geënt in Israël, dan gelden die wetten, net als voor Israël. Dat kan niet anders. Het kan niet zo zijn dat dat koninkrijk ineens bestaat uit één koninkrijk met twee verschillende groepen erin. Eén Israël en eentje de gelovigen uit de Heidenen. En dat God zegt, joh, die gelovigen uit de heidene, maak er maar een potje van, joh. Maakt maar niet uit, joh. Eet nog varkensvlees. Doe, doe dit, doe dat. Maakt helemaal niet uit. Maar de joden zeggen van, ho, ho, ho, ho, dat mag jij niet doen. Je mag geen varkensvlees eten. Je moet de sabbat onderhouden. Je moet dit en je moet dat. Dat kan niet. Er zijn geen twee verschillende wetten. Er is één wet die God gegeven heeft. En die gelden voor iedereen in zijn koninkrijk. En daarom zegt Yeshua dit. Elk koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is. En dat zou dan verdeeld zijn. Als er twee verschillende wetten zouden gelden. In datzelfde koninkrijk. Dan is het verdeeld. Dat schept geen band met elkaar. Nee, dat geeft allerlei verwarring. Maar dat is ook niet zo. Ik heb het zelf meegemaakt in mijn klas. Ik had een klas waar heel veel... Uh, of eigenlijk die school waar ik werkte, waar heel veel... wat je toen allochtonen mocht noemen nog... het grootste gedeelte... Ik moest verschillende regels vasthouden voor de allochtonen... maar andere regels voor de Nederlanders. Ik moest streng optreden tegen de Nederlanders... maar ik mocht niet streng optreden tegen de allochtonen... want dan schond ik hun eer en daar moest ik rekening mee houden. Dat gaf allerlei hele rare dingen. Er werd gestolen in de klas... ...door iemand van allochtone achtergrond. Ik mocht dat niet aankaarten. Ik moest ze over de bol aaien omdat ze het teruggaf. Serieus. Dan moet je echt zeggen, Joh, ik ben blij. Dan ben ik blij dat je het teruggevonden heb. Je mag ze niet eens zeggen dat ze gestolen hebben... ...want dan schent je hun eer. En dan moet je uitkijken, want dan wordt er een mes tussen je ribben gestoken. Ik heb er echt onderwijs in gekregen om, om... ...en het stuitje tegen de borst. Hoe kan dat nou? Ik heb verdraaid een klas met 30 leerlingen... ...en ik moet zeg maar, een klein clubje... ...die van Nederlandse origine is, moet ik anders gaan behandelen... Als het overgrote deel wat niet uit Nederland komt. Dat kan toch niet? Dat kan niet. En het is niet eerlijk. En dat zeggen die kinderen ook. Van meneer, dat is niet eerlijk. Ik krijg wel straf en hij krijgt geen straf. Hij heeft er ook gestolen. Oh, oh dat mag je niet zeggen. Hij heeft wat gevonden. Nee, hij had net als ik gestolen. En dat was ook zo. Maar je mag het niet meer zeggen. Het mag niet meer in het onderwijs. Want dan schend je hun eer. En je moet die mensen moet je, ja, toch een goed gevoel geven. En het druist tegen alles in. En Yeshua zegt dat ook. Het kan niet. Een huis wat zo tegen zichzelf verdeeld is. Dus even over Nederland. Wat dan zo tegen zichzelf verdeeld is dat het zulke wetten instelt. Dat je dus anders op moet gaan in de klas met allochtonen. en met echte Nederlanders. Je mag het zo niet zeggen natuurlijk. Maar het gaat kapot. Het kan niet. Het kan niet goed gaan. En dit staat ook de integratie in de weg. Want die mensen, die, die, die kinderen worden boos en terecht. Waarom worden hun niet aangepakt? Waarom mogen hun zomaar wat wegpakken en staat er geen straf op? Waarom word ik geschorst als ik wat wegpak en die niet? Ja, je hebt er geen antwoord op. Daar heb je geen antwoord op. Dus, dat zal ook niet stand houden. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van Yeshua. Markus 3, vers 24. En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is kan dat koninkrijk niet stand houden. En dat gaat ook niet. Lukas 11 vers 17, maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest, en een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. Nou goed, hij zegt dat nog een aantal keer. Het is duidelijk, hè? Gelijkenis verloren zoon. Lukas 15 vers 11 tot 32. Dat zegt, denk ik, heel veel. En Yeshua die zei, een zeker mens had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. Dat jou toekomt, er komt jou nog helemaal niks toe, had die vader moeten zeggen. Ik leef nog man, doe even normaal. Er komt jou helemaal niks toe. Het is van mij, niet van jou of van je broer. Maar die vader die verdeelt gewoon de goederen. Die verdeelt het gewoon. Is oké, okay. ik doe wel net alsof ik dood ben. Ik verdeel het. Raar. Een rare situatie. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar Verland en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Staat niet bij wat hij allemaal gedaan heeft. Die oudste broer heeft daar al een idee over. Wat staat er niet? Want toen hij alles opgemaakt had, toen hij alles kwijt was, kwam een hongersnood. En niet zomaar, maar een zware hongersnood in het land staat. Een zware hongersnood en hebben gewoon gebrek te leiden maar je kunt je voorstellen als je nou ziet wat er hier gebeurt in de westerse landen nou ja de velden die schreeuwen om water en er is gewoon watertekort. en daar snap je niks van want nederland is een van de waterrijkste landen ter wereld maar het schreeuwt om water en de boeren die ja goed met met leden ogen moeten ze aanzien dat alles verbrandt op het veld en wat ik zei ook hè, het is eigenlijk gewoon een hongersnood als je 100 jaar terug zou gaan ja, dan was het een ramp, was een grote ramp wat Nederland getroffen. En nu wordt het heel veel opgelost doordat er dus van over heel de wereld allerlei spullen aangevoerd worden. Maar eigenlijk hebben we te maken met een hele grote hongersnood. Maar hij begon gebrek te leiden. Ik ben ervan overtuigd dat deze gelijkenis ook iets anders betekent. Maar dat hij dus ook alles te maken heeft met dus de gelovigen uit de heidenen, de christenen en dus zijn eigen volk Israël. En de jongste zoon is volgens mij, staat als de gelovige uit de heidenen, de christenen. En als je dat dan zegt, dan zeg je, ach, maar we hebben helemaal geen gebrek, joh, hoe komen we daar nou bij? We hebben helemaal geen gebrek, Oni. Openbaring zegt het anders. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Want dat zijn we in vergelijking met zijn volk. Dan zijn we dat gewoon als christenen. Want we hebben geen idee meer waar heel de Bijbel over gaat. God heeft de Bijbel gegeven aan zijn volk. En zou hij daar een fout mee gemaakt hebben? Mijns is niet. God maakt geen fouten. Zo simpel is het. Dus dat hij zijn woord heeft gegeven aan het Joodse volk, is het meest wijze wat hij heeft kunnen doen. Daar ben ik van overtuigd. We hadden pas alleen een heel gesprek met iemand uit de gemeente. En die zei keihard, had, een, had hij van een dominee horen. gehoord. Ja, dat is echt een fout geweest van God. Die had het aan de Christen moeten geven. En dat echt het Nieuwe Testament had hij echt moeten overhandigen aan de Christen. Dan waren al die toestanden niet gebeurd. Echt waar, joh? Ja, echt waar. Daar nou, geloof ik niks van. Als je kijkt wat wij er voor een potje van gemaakt hebben de afgelopen 2000 jaar. Hoe wij zijn volk die wij tot jaloersheid hadden moeten wekken. Hoe wij die behandeld hebben. We hebben ze bijna uitgeroeid. Dan kun je zeggen, ja, wij hebben toch niks te maken met, uh, met Duitsland. Hebben we hebben toch niks te maken met het hele nazi-gebeuren. Ja, daar hebben we alles mee te maken. Wij zijn Europeanen. Sterker nog, als je teruggaat naar de rechtszaak waar Yeshua veroordeeld was. Rome was de vertegenwoordiger van Europa. Waarom denk je anders dat in Brussel al die verwijzingen staan naar Rome? Rome had de macht in handen en Rome veroordeelt Yeshua tot het kruis en doodt hem. Ja, de joden hebben hem aangebracht. Maar het, recht, het rechtssysteem was Rome. Dus Europa heeft Yeshua veroordeeld als het daarover gaat. En gezorgd dat hij dus aan het kruis werd. Wij zijn het kwijt. Wij zijn heel onze erfenis. Uit het oude testament zijn wij kwijt. Heel het Hebreeuwse denken. Als wij uitgelegd worden door de rabbijnen dat de Sabbat nog steeds zijn dag is. Dan lachen we die mensen uit en doen we een beetje meewarig joh, nee, het is een zondag, man. Maar Dat snappen jullie niet, want jullie hebben de Messias niet. De Messias niet. Heel hun leven is... ja, vol met de Messias. Meer als dat wij ooit met de Messias bezig zijn geweest. En daarom denk ik dat dit ook slaat op ons. Wij denken dat we rijk zijn, maar dat zijn we niet. Wij zijn ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt. Die jongen gaat heen... ...en voegt zich bij een van de burgers van het land... ...om werk te krijgen... ...opdat hij dus kan blijven eten. En die stuurt hem naar zijn akkers om de varkens te wijden. Let wel... ...dat was verboden... ...voor een jood. Een jood mocht niet... ...in de buurt van varkens komen, want die waren onrein. Yeshua die houdt het hierbij. Bij het wijden... ...het hoeden van varkens. Het komt niet eens in zijn gedachten op... ...dat ze zo ver kunnen gaan om varkens te eten wat wij wel doen of deden en hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten maar niemand gaf hem die nou dat is dan nog een stukje positieve tijd. hij heeft nog zoveel de wetten in acht dat hij niet gaat stelen dus hij hoopt wel dat iemand hem geeft maar hij steelt het niet dat vond ik wel opmerkelijk eigenlijk dat als je zo'n hongrep hebt en je moet dan de varkensvervoer geven dat je niet even zelf ook een handje pakt en je moet luisteren Nee, hij verlangt dat iemand hem geeft. En dat gebeurt niet. Dan komt hij tot zichzelf. Dan gaat hij nadenken. Waar ben ik nou mee bezig joh? Als ik toch nadenk over vroeger. toen ik thuis was. Ja, zelfs de knechten van mijn vader. Die hebben gewoon brood in overvloed. Ze, hebben... ze kunnen eten wat ze willen. En ik heb niks. Ik kom om van de honger. Weet je wat? Als ik nou terug ga. En ik bied mijn eigen aan als knecht. Dus hij zegt, ik zal opstaan. Ga naar mijn vader toe en zeg, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Heel mooi dat hij dus tot deze erkenning komt. van dat het niet alleen maar beperkt blijft tot de vader. Nee, ik heb ook gezondigd tegen de hemel. Hij heeft zijn vader doodverklaard om het geld te kunnen krijgen. En dat is een zonde tegen de hemel, want je mag niet doden. Daar staat de doodstraf op. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw daggenoemers. Maak mij als een van uw knechten. Dan heb ik in ieder geval te eten. Hij staat op, gaat naar zijn vader. En dan komt er iets geweldigs. Hij komt nog maar in de buurt, zeg maar. En dan ziet hij zijn vader al van verre. Die staat er op de uitkijk. Die staat op de uitkijk te wachten tot zijn zoon terugkomt. Dus die heeft waarschijnlijk dag aan dag aan dag... Staan wachten op zijn jongste zoon. Wanneer komt hij terug? En hij snelde hem tegemoet en die hij is dan die vader, hè? die snelt dan zijn jongste zoon tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Onvoorstelbaar. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Dan is dat even overlegd naar de christenen en we gaan kijken. Naar nou, de wetten die God gegeven heeft. Die we allemaal hebben. We hebben ze allemaal gekregen. En je ziet dat al die wetten die God gegeven heeft. We hebben ze allemaal weggeschopt. We hebben de joden vervolgd. Omdat ze die wetten deden. We gaan zo ver in ons antisemitisme. Dat zelfs als je het maar aanhaalt. Dat de Sabbat gehouden wordt in plaats van de zondag. Nou je wordt vervloekt. Je wordt vervloekt. Want het mag niet. Nee, de zondag is in de plaats gekomen van de Sabbat. Nee. God heeft één dag vastgesteld als zijn dag. En dat is de Sabbat en dat blijft zo. En daarom hebben we als christenen eigenlijk geen recht meer om ons zonen te noemen. Omdat we alles hebben we afgewezen wat de vader ons verteld had. Dat kon ook niet, want we zijn met de erfenis even doorgegaan. We hebben die erfs gekregen, ons erfdeel en we zijn ons plan gaan trekken. Weg. Weg van het erfdeel. En we hebben alles opgemaakt. En die situatie zitten we nu een beetje in denk ik dat we alles dat we eigenlijk tot de ontdekking komen. We zijn bankroet. We hebben alles opgemaakt. We hebben eigenlijk niks meer. We moeten terug. En we mogen hopen dat we nog een dagloner worden bij de vader. En tot onze grote verbazing zullen we ontdekken dat hij met open armen staat te wachten op ons. En dat hij ons om de hals valt. De vader zei tegen zijn dienaren... haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan... en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. Hij wordt helemaal gekleed. Breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten... en vrolijk zijn. Feest gaan vieren. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden... En zij begonnen vrolijk te zijn. Dus er is blijdschap als iemand zich bekeert. De oudste zoon was op de akker. Was gewoon thuis gebleven. Heeft gewoon gewerkt in het koninkrijk zoals hij dus gewend was. En hij komt dicht bij huis en hoort muziek. Hij hoort dansen. En hij verbaast zich van het is helemaal geen feest. Het is helemaal geen tijd voor feest eigenlijk. Het is er aan de hand. Hij vraagt dan een van de knechten. En die knecht die zegt: joh, weet je dat nog niet, joh? Je, je broer is terug. Je jongste broer is gekomen. komen. En je vader heeft het gemeste kalf gepakt, het geslacht. Omdat hij blij is dat hij weer gezond terug is. Let wel, de erfenis was verdeeld, hè? Dus alles wat daar nog is, is van de oudste broer. Want het was verdeeld, toch? Dus die vader pakt een gedeelte van de erfenis van die oudste broer om feest te vieren met de jongste broer. Pijnlijk, hè? Althans, ik kan me heel goed dit indenken van die oudste broer. Hij zei, ja, hou eens even. Uh, dat was toch voor mij? Dat was toch voor mij? Hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten. En die zoekt hem op. Dus die vader die wacht met verlang op zijn jongste zoon. Maar de oudste zoon wordt opgezocht. Die gaat die actief zoeken. Hij accepteert niet dat die oudste zoon zich afscheidt... en een verwijdering brengt tussen hem en de vader. Dat accepteert hij niet. Hij spoort hem aan, "Joh, kom alsjeblieft. Kom alsjeblieft. En dan zegt de oudste zoon iets heel opmerkelijks. Ik dien nu al zoveel jaren, heb nooit uw gebod overtreden. U hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. En dan zie je dat die vader exact hetzelfde zei als wat ik net zei... Ja, maar jongen, zegt hij. Nee, nou, die oudste zoon gaat ook nog eventjes in op wat de jongste zoon gedaan heeft. Dat staat er niet, hè? Die oudste zoon vult dat in, of dat zo is, weet ik niet. Maar hij zegt kind, je bent altijd bij mij geweest. En al het mijne is van jou. Natuurlijk, want het was verdeeld. Dus alles wat daar nog was, was van hem. Hij hoefde het niet te vragen. Het was van hem. En op een tijdstip dat het verdeeld werd, had eigenlijk die oudste zoon de rest gekregen... En mocht hij vrij erover beschikken. Hij heeft dat nooit begrepen. Hij heeft dat ook nooit geëigend. Hij heeft altijd zeg maar, in die rol gebleven van uh, ik moet mijn vader trouw blijven en ik moet gewoon blijven werken. Want ik werk voor mijn vader. Maar hij had niet in de gaten dat hij voor zichzelf werkte, dat het allemaal van hem was. En dat zegt de vader nu tegen hem. Ja, maar jongen, het was al van jou. Het was al van jou. We moeten blij en vrolijk zijn, want deze broer van jou was dood en is verlevend geworden hij was verloren en is gevonden. Amen. Ik heb